Goedemiddag, ik ben Rijnhalfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog dit jaar kunnen gezinnen met een kinderwens weer een kind uit het buitenland adopteren. Dat lag sinds vorig jaar stil omdat er een boel dingen misgingen. Kinderen werden soms gedwongen afgestaan of voor geld en, werden, en er werden documenten op grote schaal vervalst. Het kabinet heeft nu bepaald dat uit zes landen waar alles goed gecheckt kan worden, kinderen weer geadopteerd mogen worden. Dat zijn onder meer de Filipijnen en Hongarije. Uit landen als China en de VS worden voorlopig geen nieuwe adopties meer behandeld. De WK-reclame van Jumbo wordt per direct van TV gehaald. Het gaat om deze commercial waarin bouwvakkers in het oranje een polonaise dansen over een stel bouwstijgers. Het is de palen, we lopen de polonaise, we gaan nooit meer De reclame zorgde voor veel boze reacties, natuurlijk vanwege die bouwvakkers. Veel mensen vinden het wrang omdat er bij de bouw van de stadions voor het WK bouwvakkers slecht zijn behandeld en zelf zijn overleden. De supermarkt zegt nu dat ze ook snappen dat de reclame niet goed is en stopt ermee. Krijg je deze winter koud, maar heb je niet genoeg geld om de verwarming aan te draaien... dan kun je in Amsterdam terecht bij de warme kamers van het leger des Hels. En iedereen is welkom. Als mensen hier de hele dag willen zitten, is prima. We willen mensen hier werken. We hebben wifi-verbinding, dus ze gaan naar een kunnen gaan. Helemaal goed. En over die energierekening maken ze zichzelf niet zo zorgen bij het leger des Hels. Als het goed heb begrepen, loopt ons contract tot uh, halverwege 2023. En daarna zien we het wel weer. Voorlopig zit je dus, zitten ze er dus warmpjes bij. Iedereen die wil kan er tot 5 uur middags terecht. Dan het weer. Droog en redelijk zonnig. Al staat er wel wat wind. Een Graadje of 15. Morgen veel wolken. Soms ook wat regen en dan een graad of 16. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Fiel is gemeld op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkerveen en Maarsen. Kwartier oponthoud door een ongeluk. De rechte ook is dicht.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 We begonnen met Davine Michel, duurt te lang, en Anders Nielsen, salsa, tequila. Het is zover. Er kan weer gestemd worden op de ondernemer van het jaar. Vanaf nu tot 14 november kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op de negen kandidaten die de eindronde hebben gehaald. Uit een lange lijst van bedrijven die de afgelopen weken zijn aangedragen, is een shortlist van negen ondernemers ontstaan. Verdeeld over drie categorieën. Horeca, Retail en overige. Iedereen kan per categorie eenmalig zijn of haar stem uitbrengen op één van de kandidaten. En de kandidaten zijn als volgt. De horeca, Wapen van Zandvoort, Le Bar en Talassa. En retail is Natuurgeneeskracht, Nalu Surf Skateshop, Vera Flowers Gifts en de overige... Liefsuitzandvoort.com DJ School Beats and the Beach Enzo Yoga. Dus u kan eenmalig uitbrengen op een van deze kandidaten. Ik ga door met Hell Have to Go van Ray Goode. I'm Een gouden oude, oude, oude, oude. Het is ijskoud. en je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we één seconde terug? Kunnen we één seconde terug? Waarom maak je alles terug? Je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Zou je nooit zo laten staan? En je ten onder laten gaan? Zomaar gestrekt door ons verhaal. Het is net alsof ik tegen u praat. Doe tenminste als of niet zo maand. Ik zou het ons voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt mekaar. De dreunen door in mijn gedachten. Het is nog niet echt doorgedrongen dat je. Eigenlijk ging kind om mij gaf. Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht. Nee, ik had het nooit van jou verwacht. En waarom breek je alles af? Is het omdat je Eigenlijk ging het door om mij, gaf. Wat ben jij, ho? Oh, het is net zoals dat we tegen nu praat, Doet hem niks omhoog. We toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt maar kabels. Oh, het is net zo dat we tegen nu spraken. Doet hem niks Doe Of tenminste, ho. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar gesleept door ons verhaal Laat je zo in de kou staan Waarom zou je dat doen? De tegen u praat, Doe tenminste al zo voort We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot De mensen roken, voor elkaar door het vuur Dit was Nielsen met Ijskoud. Op dinsdag 8 november aanstaande vindt er een bijeenkomst plaats in het breinplein. Onderwerp van deze bijeenkomst is muziek en invloed op je brein. Muziek is gymnastiek voor je brein. Als je de juiste toon vindt, is het hele leven muziek. Misschien verwoordt het deze uitspraak wel heel treffend wat de kracht is van dagelijks werken: bezig zijn met muziek, zowel figuurlijk als letterlijk. En ook bij de volgende uitspraak voelt iedereen zich vast waar het om gaat. Als woorden tekortschieten begint het muziek. Muziek is onmisbaar in het contact met mensen met dementie. Het is een buitengewoon krachtig middel om in te zetten, ook thuis. Muziek is een van de laatste dingen in het brein die verdwijnen. Muziek roept herinneringen en emoties op, waarover je met elkaar in gesprek kunt gaan. Door samen muziek te maken en te beleven, ontstaat er verbinding en een sfeer van saamhorigheid. Ronald Naar, die naast een veelzijdig en creatief muzikant ook docent en pedagoog is... is de gast op de eerstvolgende bijeenkomst van Breinplein. De bijeenkomst is van 1 tot plusminus 3 uur in het ontmoetingscentrum van Zandstroom. Torbekkenstraat nummer 13... Breinplein is een initiatief van Alzheimer Nederland, afdeling Zuid-Kennemerland. Weet je schat, we zien het soms een beetje zwart. Soms lijkt de wereld om je heen, koud en geweld. Zelfs als de zon. Achterin volgens de 3J's met Je vecht nooit alleen en de Common Limits met Calm after the storm Voorstand voor en de regio. Kids Disco Halloween Party Jeugdhuis achter de Protestantse Kerk zaterdag 5 november. De leeftijd 4 tot 7 jaar is van 2 tot half 4. De leeftijd van 8 tot 13 jaar is van half 5 tot 6 uur. De toegang is 57 per persoon. En aanmelden via telefoonnummer 06 2320 6839. 06 2320 6839. Oud-Zandvoortwandeling, Sandsvoort Museum. Zaterdag 5 november van 2 tot half 4. Toegang 5 euro per persoon en aanmelden of informatie via info zandvoortmuseum.nl Workshop Portretkleien en Relief, Zandvoort Museum Academie Aan Zee, onder begeleiding van kunstenaar Mereze Mudde. Zaterdag 5 november van 2 tot 4 uur, toegang 22,50, reserveren via wakkersacademie.nl Workshop Dierentekenen Zandvoort Museum, Academie aan Zee... onder begeleiding van kunstenaar Pauline van der Vechten. Zondag 6 november van 2 tot 4 uur. De toegang 22.50 en reserveren via wakkersacademie.nl. Tentoonstelling Academie aan Zee, Zandvoort Museum... tot 15 januari, geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur... Toegang vijf euro per persoon en de museumkaart is gratis You put on your shoes and run You'll be the lightning bolt as You put them on Put on your shoes and fire You put on your shoes and burn If you get burned, my love The day to call me. Dies Like a candle and its flame bring back the light Where I'm from there are no mountains And time is standing still Where I'm from there's barely space left Still they're running up the hill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 Wijksteunpunt De Blauwe Tram wordt iedere maand iemand uitgenodigd... om te komen vertellen over een Zandvoortse onderwerp. Op maandag 14 november is dat boswachter Gerard Scholte. De boswachter van Waternet vertelt over de naderende winter... en wat dat voor de natuur betekent. Blaadjes vallen van de bomen, het wordt donker en koud. Maar de natuur heeft nog veel moois te bieden. Bessen waar vogels op afkomen, paddenstoelen, herten enzovoort. In de Amsterdamse Waterlijnenduinen kun je altijd wel iets bijzonders tegen. Wie maandag 14 november van 2 tot half 4 langs wil komen in de Blauwe Tram, kan zich vooraf aanmelden bij Eva Elfrink via 023 3040700. 3040700 of e.elfrink at plus.zandvoort.nl e.lfrink en de kosten zijn 2,50 inclusief koffie of thee en wij gaan door met Heaven, Back in the Water I That's in the room I the pool. was een Amsterdamse zanggroep die eind de jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van Everly Brothers McGuire Sisters en The Roofpot Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. The Four Jungers, zoals die bent het eerst heette werd opgericht door Joyce en Jan Schouten Ria Lubberink en Dick van der Niehof nadat ze het Cabaret der Onbekenden wonnen in 1957 werd de eerste single opgenomen een cover van Bye Bye Love ...geproduceerd door Jack Bulterman. Het viertal tag regelmatig op in de revue van Snip Snap. Het nummer Dans Nog één Keer Met Mij werd in 1961 een grote hit. Op 8 augustus 1964 stond de Voreo's vlak voor de pauze... ...in de voorprogramma van de Rolling Stones in de Koerhuis in Scheveningen. Twee jaar later kwamen ze echter tot de slotsom... ...dat hun Close Harmony zang niet meer paste in het tijdsbeeld... ...en werd de groep in 1966 opgeheven... Hier zijn de Forios met Zeg niet nee. Zeg niet nee, e, e, e. zeg niet nee. E, e. Als ik vraag, ga je mee? Zeg dan niet nee. Zeg dan niet, nee, niet doen, maar zeg ja Jij bent steeds in mijn gedachten Van het moment dat ik je ken En ik wil beslist niet wachten Tot ik vijf en Zeg niet nee, hey, hey, hey. zeg niet nee, hey, hey, hey. als ik vraag om een zoen Zeg dan niet nee, niet doen, maar zeg ja Ik zal je in mijn armen nemen, want ik heb zo het idee Als ik jou eenmaal gekust heb Zeg je zeker nooit meer nee. Zeg niet nee, eh, eh, eh. Zeg niet nee, eh, nee, eh, nee. Als ik vraag om een zoen, zeg dan niet nee, niet nee doen, maar zeg ja. is called... Zie weer ZFM. en volgens Coming Home van Rory Fiek en direct met Soldier One. Artiest van de dag. Er is een eindjarig hoera, hoera Dat kun je wel zien, dat is hij Welke artiest is of was vandaag jarig? Dat vinden wij Het is weer tijd voor de jarige van vandaag. Alfred Schreuder, Nederlandse voetbalcoach van Ajax en voormalige voetballer. En die is geboren in 1972, dus hij wordt vandaag 50 jaar. En dan hebben we Erik van Tijn, muziekproducent. En die is geboren in 1956 en Erik van Tijn wordt dus 66 jaar. Kady Lang, een Canadese zangeres en songwriter. Kady is geboren in 1961 en die wordt dus 61 jaar vandaag. Catherine Downlang, algemeen bekend onder Katie Lang, is een Canadese zangeres en songwriter die werd geboren in de provincie Alberta. Zij werd geboren als Catherine Downlang, maar schrijft haar naam al jaren met kleine letters. Al jong was Lang geïnteresseerd in countrymuziek, vooral in muziek van Patsy Klein. In Langs muziek spelen zowel country als rock een belangrijke rol. In 1985 werd ze als meest veelbelovende vrouwelijke vocalist bestempeld bij de Canadese Juno Award. In 1992 won Lang een Grammy Award van de beste zangeres en in 1989 volgde er een best country vocal performance female. Binnen de countrywereld was Lang direct een opvallende verschijning. Hier is Catherine Lang met Constant Craving.